6 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Rijksmuseum weer open voor het publiek. Maastricht wil nieuwe aanpak overlast drugsdealers. En John Kerry wil dat China meer druk uitoefent op Noord-Korea. Het weer op veel plaatsen zon. En daar is het 11 tot 15 graden. Maar in sommige delen van het land is het nog bewolkt. En daar is het maar 8 of 9 graden. Vanavond en vannacht valt er wat regen of motregen. Morgen overdag wordt het droog. En breekt langzaam vanuit het zuiden de zon door. Met een vrij stevige zuidenwind stroomt verder zachte lucht binnen... en dan wordt het 16 tot 22 graden. Na de feestelijke opening door koningin Beatrix... heeft Amsterdam weer een extra toeristische trekpleister... het vernieuwde Rijksmuseum. Tien jaar werd eraan verbouwd en nu is het weer open. Wim Pijvers, directeur van het museum, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, toen liep u daar he, met koningin Beatrix op de oranje loper. Is alle spanning nu van u afgevallen? Nou, de, de, de opening is het uh, eindpunt van een lange verbouwing. Maar het is vooral het beginpunt van een open museum. Dus we gaan nu echt uh, aan de slag. En dat betekent dat er uh, op dit moment al 12.000 mensen binnen zijn geweest. Dat is fantastisch. We zijn tot 12 uur vannacht uh, gratis toegankelijk. We hebben een, uh, een route door de hoogtepunten van het museum. En het volk stroomt toe. Dat is fantastisch om te zien. Ja, moeten de mensen gaan? Jongen... Jongen, nou is alles, alles komt in nu binnen. Jij ja, ik sta aan de, aan de rand van die oranje loper. En dat is echt het feest om hier iedereen te zien. Ja, moeten de mensen lang wachten? Uh, nee, dat gaat eigenlijk heel snel. We hebben 75 mensen per minuut die naar binnen kunnen... Uh, en dat gaat dan ook weer naar buiten. We hebben nu een goede flow erin, zoals het heet. En dat, uh, ja, dat loopt uh, als, een, uh, als een zonnetje. Ja, nou De nachtwacht die, die hangt gewoon op zijn oude plaats. Hè, maar verder is ja. bijna alles veranderd. Hoe wordt daarop gereageerd? Alles, ja, ja, alles is uh, totaal veranderd. En dat is, uh, dat is maar goed ook. Want iedereen die herkent die nachtwacht natuurlijk als, als ankerpunt uh, aan het uh, einde, aan de kop van de eregalerij, zoals het heet. En voor de rest is alles op iedere verdieping anders. Iedere verdieping heeft een, een heel Nederlandse kunst en geschiedenis. En daar loop je dus doorheen, als, als een drie-dimensionale tijdlijn. Ja, en hoe reageren de mensen erop op die veranderingen? Ja, voor lof. Fantastisch, trots, blijheid. Uh, iemand zei, Nederland heeft zijn ziel terug. Nou, het, het, uh, het, het loftrompet trompet uh, schuilt de hele dag. Ja, hier, hier heeft u natuurlijk jarenlang naartoe gewerkt. Het is nu afgerond. Wat gaat u morgen eigenlijk doen? Nou ja, morgen hebben we nog een geweldige manifestatie... met iets van 2000 kinderen op het museumplein, ook in de openlucht. Het wordt prachtig weer. Uh, daar doen we nog iets heel... Uh, dat, ja, dat moet eigenlijk een verrassing blijven... maar het is, het is geweldig, vanaf een uur of drie. We hebben volgende week nog uh, ontvangsten met uh, stewardessen... met uh, leraren en met de buurt. Dus dat zijn ook nog drie avonden. En dan hoop ik dat mijn stem nog een beetje over is... en dan, uh, ja, dan, gaan we, ja, dan gaan we gewoon vrolijk verder. Want het, het, het is nu een prachtig museum wat open is... en we zijn klaar om de wereld te ontvangen... En, de, de bijna 100.000 kaarten die in de voorverkoop zijn verkocht... nu al, die, uh, ja, die mensen zullen naar Amsterdam gaan komen om het museum te gaan bezoeken. Dank u wel, Wim Pijpers, directeur van het Rijksmuseum. En u zei het al, tot 12 uur vannacht mogen bezoekers nog gratis naar binnen. Gebiedsverboden en samenscholingsverboden. Daarmee probeert burgemeester van Maastricht onder Hoes... agressieve drugsdealers in zijn stad aan te pakken. Meneer Hoes, goedenavond. Goedenavond. Gisteren kwam er een rapport uit van de politieacademie... naar de gevolgen van de invoering van de wietpas bijna een jaar geleden. En daar kwam onder meer uit dat drugsdealers zich opgejaagd voelen... en agressiever zijn geworden. U komt dus met die verboden. Wat gaat u nog meer doen? Ja, dat klopt. Want op zich is het, is het nieuwe beleid met de wietpas in Maastricht... zeer succesvol. Dat betekent dat er uh, toch 2 miljoen mensen minder naar Maastricht toe komen... Maar dat betekent dat de straatdealers eigenlijk minder handel hebben. Dus je ziet dat waar er vroeger een één-op-één relatie was tussen een koper en een verkoper. en nu in het verkooptraject misschien wel vijf of zes mensen nodig zijn. Um, voordat die mensen uit het zicht van de politie zijn en een deal kunnen sluiten. Nou, dat betekent dat je veel meer nieuwe onrust op straat hebt gekregen. En ik wil dus gaan proberen om die jongens die betrokken zijn geraakt bij die straatdealers. om die ook persoonlijk aan te spreken in de komende tijd. Persoonlijk aan te spreken? En wat bedoelt u daarmee? Ja, uiteindelijk zit er heel veel, ja, heel veel naïviteit toch in. Uh, maar allemaal jongens, veel van Marokkaanse afkomst... die ofwel uit Maastricht of uit de omgeving of uit Rotterdam komen. Uh, die op deze manier uh, in een heel crimineel circuit terecht gaan komen zijn. Dat wil je natuurlijk eigenlijk ook als overheid en als samenleving niet laten gebeuren. Dus zeker op deze jonge leeftijd zou het verstandig zijn als we ze uit dat circuit kunnen trekken. Dus we willen uh, kijken of met straatcoaches, buurtcoaches, misschien vanuit de Marokkaanse gemeenschap zelf conform ze daar ook voorbeelden van in Rotterdam hebben, toch te kijken of deze jongens kunnen aanspreken, ze ander perspectief kunnen bieden. Ja, de jongens aanspreken, dat is een, een behoorlijk softe aanpak voor een VVD-burgemeester. Ja, nou ja, het gaat wel in combinatie met veel meer politie, eh, want daardoor hebben ze al veel meer opgejaagd de afgelopen tijd, maar ik hoop dat ik daar de komende tijd wat extra aan kan doen. Met inderdaad zoals zei, gebieds- en scholingsverboden, aanpak van de algemene verordening lokaal, Ze dus een heleboel harde maatregelen nemen we ook, maar ja, je kunt je ogen ook niet sluiten voor het feit dat toch dit soort jongens zonder het enige toekomstperspectief daar op straat rondlopen. En deze ook een gevaar voor de samenleving op de langere termijn zijn. Dus wat dat betreft hoort het wel bij de gecombineerde aanpak. Enerzijds hard, anderzijds proberen deze jongens perspectief te bieden op een andere toekomst. Ja, Wanneer nemen uw oplossingen vaste vorm aan? Nou ja, we hebben nu net het rapport gekregen de afgelopen week... en deze oplossing op een rijtje gezet. We gaan daar woensdag met de gemeenteraad over praten. We kijken hoe zij erin zitten. En dan uh, zullen we deze plannen voor, voor de zomer allemaal uitwerken. Ja, en gaat minister Opselter er ook nog iets van zeggen? Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat hij blij is dat wij het zo stevig gaan aanpakken. Maar hij zal zeker iets moeten gaan zeggen als ik extra politieagenten wil hebben. Want u weet dat dat niet zo makkelijk is in dit land om die discussie weer rond te, rond te krijgen. Dank u wel. Meneer Oes van de gemeente Maastricht. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Nederland gaat in Europees verband meer doen om belastingfraude en belastingontduiking aan te pakken. Dat heeft staatssecretaris Wekers van Financiën gezegd bij een Europees overleg in Dublin. Nederland sluit zich aan bij een initiatief van de vijf grootste EU-landen... om bepaalde afspraken die al met de VS gelden ook onderling toe te passen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het automatisch uitwisselen van informatie over spaartegoeden. Wekers zei dat belastingontduiking een actueel thema is... zeker in een tijd waarin van iedereen wordt gevraagd de broekriem aan te halen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft China gevraagd Noord-Korea tot bedaren te brengen. Ook moet China het land ervan overtuigen dat het terug moet keren naar de onderhandelingstafel. Kerry, de opvolger van Hillary Clinton, brengt zijn eerste bezoek aan Peking. Hij sprak er vandaag met president Xi Jinping en minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. christen Ari voorman Slob noemt het sociale akkoord een akkoord van nu even niet. Op een partijcongres in Ede verwijt Slob het kabinet de onzekerheid in stand te houden. Het kabinet neemt nu dus, willens en wetens, een heel groot risico. Deze week is voor de derde keer het regeerakkoord weer herschreven. We weten niet goed meer waar we aan toe zijn met dit kabinet. En het heeft geleid tot enorm veel onzekerheid. En die onzekerheid is nu niet weg met dit sociaal akkoord. Meneer Slob, na zoveel kritische woorden... kan het kabinet nog op steun rekenen van de ChristenUnie? Ik vind wel dat ze het erg moeilijk hebben gemaakt door nu een, een sociaal akkoord af te sluiten. Wat op zich mooi is, maar gelijk te zeggen het is een beton gegoten. En allerlei andere kwesties die hier wel mee samenhangen. Allemaal door te schuiven naar uh, het najaar. Dan heeft u het over? Dan nou heb ik het onder andere over hoe gaan we met de begroting uh, om. Er liggen grote onderwerpen als de AWBZ waar ook steun voor nodig is. Maar wat je toch niet los kan zien van een begroting. Want er moet wel wat uh, gebeuren. Dus de keuze van het kabinet... Uh, ja, die maakt het ook wel voor oppositiefracties als de ChristenUnie heel erg lastig... om nu voor september al bij wijze van spreken met hen zaken te gaan doen over onderwerpen. Betekent het daarmee dat u zegt, ja, voor september krijg je van ons geen ja of nee? Nou, we gaan volgende week natuurlijk met het kabinet uh, in debat. Dus het zijn ook wel vragen die ik dan in het debat aan de orde zal gaan uh, stellen. Maar een kabinet die zegt van we hebben rust en vertrouwen nodig... en de economie moet weer gaan groeien, uh, maar ondertussen zelf lastige besluitvorming uh, voor uitschuift om even tijd te kopen... om te hopen dat het misschien dan allemaal iets minder lastig is... Ja, die is zelf natuurlijk hoofdverantwoordelijk voor het creëren van deze situatie. Een ander punt vandaag op uh, het congres van uw partij... is uh, dat de leden hier helemaal geen zin hebben in een lijsttrekkersverkiezing. Wat vindt u daarvan? Ik heb wel goed door wat er met de leden aan de hand is. Er staat nu in dat het uh, gewenst is, meest gewenst is... En de leden hebben zoiets van, nou kijk eens wat er bij GroenLinks is gebeurd. Is dat nou iets wat wij onze partij willen binnentrekken? Ze weten ook wat er destijds bij de VVD gebeurd is. Het is de partij tot op het bot verdeeld. Dus de leden zijn het niet eens met formuleringen als meest gewenst. Dat sluit dus helemaal niet uit volgens mij dat wij in de komende jaren wel een lijsttrekseverkiezingen zouden kunnen krijgen. Maar het is geen automatisme. Geeft misschien ook aan dat uw achterwand toch iets conservatiever is dan u dacht? Of misschien wel heel erg blij met de mensen die op dit moment aan het roer staan. Zo leg ik het dan maar uit. Margie Boer in gesprek met Arie Slob van de ChristenUnie. De meerderheid van de FNV heeft minder kritisch gereageerd op het akkoord dat donderdag is gesloten. 83 procent stemde op het ledenparlement voor het sociaal akkoord. Officieel heeft deze stemming geen waarde, maar het weegt wel zwaar mee voor een definitief oordeel van de Federatieraad van de vakcentrale. Dat definitieve oordeel van de FNV wordt volgende week verwacht. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker negen mensen omgekomen bij een bomexplosie in een minibus. Nog een 16 mensen raakten gewond, van wie sommigen in levensgevaar zijn. Volgens de politie werd de bom op afstand tot ontploffing gebracht in de bus. En die reed op dat moment langs een drukke bazaar in de stad Peshawar. Zowel de bus als enkele winkels raakten zwaar beschadigd. In Dorst bij Breda zijn vannacht vaten met chemicaliën gedumpt. De vaten zijn gevonden door iemand die vanochtend zijn hond uitliet. Boswachter Douma is toen gaan kijken. Wat ik aantrof waren een, een tiental 200 liter vaten van die grote drums. Het erge is ook dat die drums lekken. Die lekken aan alle kanten. Dus dat loopt hier zo de bodem in, de zandgrond in... waar ons prachtige bos op staat. En daaromheen lagen nog een negentigtal kleinere jerrycans vaten... Allemaal vol met chemicaliën, uh, vermoedelijk afkomstig uit een, uh, uit een drugslab, amfetamine of ecstasy. De vaten worden opgeruimd door de politie, staatsbosbeheer en een regionaal milieuteam. Het is levensgevaarlijk uh, spul en uh, op dit moment, uh, nou zijn we natuurlijk al een heel aantal uren verder, uh, zijn we bezig, uh, naar aanleiding van de metingen die gebeurd zijn, allereerst door de brandweer te plaatsen. Uh, zijn we bezig met, uh, met het opruimen van de vaten, die worden dus uh, door... ...mannen die in uh, persluchtpakken zitten. En uh, als dat opgeruimd is uh, en afgevoerd wordt... ...dan kan de daadwerkelijke grondsanering pas beginnen. En dat kan nog zeker heel de avond duren. Vorige maand meldde de politie in Brabant al... ...dat er in de eerste maanden van het jaar... ...aanzienlijk meer drugsafval is gedumpt dan vorig jaar. Sport.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 En Alexander Baljakin heeft voor de vierde keer de nationale damtitel veroverd. De geboren wit Rus versloeg in de laatste ronde Jochem Zwerink. Concurrent Pim Meurs kwam niet verder dan een remise tegen Hein Meijer. De Nederlandse ij ijshockeysters hebben op het wereldkampioenschap voor B-landen de zilveren medaille gewonnen. In het laatste duel tegen Noord-Korea werd de winst behaald na penalty shots. Frankrijk veroverde in eigen huis de titel en promoveerde. Nog een keer de hoofdpunten van dit NOS-journaal. Duizenden mensen staan in de rij voor een bezoek aan het vernieuwde Rijksmuseum. Burgemeester Hoes van Maastricht wil in gesprek met straatdealers... om de drugsoverlast tegen te gaan. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... wil dat China meer druk uitoefent op Noord-Korea. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op Radio 1 Pavlov van de NTR. Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm.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 wel Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond, welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Over liefde raken we nooit uitgepraat en ook niet uitgeschreven. Voor ons ligt een groot boek, The World Book of Love... De samensteller van het boek, Leo Bormans, heeft honderd wetenschappers gevraagd wat liefde is en hoe we daarin gelukkig kunnen worden. Straks een gesprek over de misverstanden, de vooroordelen en de tegeltjeswijsheden die we allemaal denken te hebben als het over de liefde gaat. En we hebben muziek van Habiba, live, straks om, weer half zeven. Ze hebben korte lontjes en maken snel ruzie. Dat is het beeld dat veel Nederlanders hebben van Marokkanen. Uit onderzoek blijkt juist het tegenovergestelde. Binnen een eercultuur gaan mensen vaker confrontaties uit de weg. We praten hierover met de onderzoekster Fieke Haring van de Universiteit van Leiden. En met programmamaker en schrijver Abdelkader Bernali... die als immigrant uit Marokko in twee culturen is opgegroeid. Fieke, wat is een eercultuur? Een cultuur waarbij het belangrijk is dat je een reputatie hebt... dat je je familie en je bezittingen kunt beschermen. En zien we dat alleen bij Marokkanen? Nee, nee, nee. dat zie je echt rond de hele Middellandse Zee... maar ook aan het zuiden van uh, de Ver Verenigde Staten. Um, in, in het Midden-Oosten zie je het. Het is, het is een cultuur die kan ontstaan in situaties... waarin um, er geen uh, echte rechtsstaat is... waarbij je dus niet even de politie kan bellen... als er iets vervelends gebeurt, maar dat je het zelf moet oplossen en waarbij je belangrijkste bezit van je afgenomen kan worden. Dus het werd, vroeger is het vaak ontstaan in gebieden waar mensen dus koeien hadden... of uh, groepen schapen, of in het zuiden van Amerika... dus die ranches met die, al je koeien, die gestolen kunnen worden. En dan kan je niet eventjes de sheriff bellen van... hey, home, mijn koeien gaan er vandoor. Dus dan neem je het recht eigenlijk in eigen hand? Ja. Maar je zegt Amerika, daar komt het dus uh, ook voor. Ja, ja, ja uh. het zuiden van Amerika, zeker. En uh, Abdelkader Benali, herken jij dat... Nou ja, die eercultuur? Ik, ik ben niet opgegroeid in een cultuur waar de schapen werden beschermd. Nee, nee, nee. Dus in, die nee. Zin, in, die zin, in die zin herken ik het niet. Nee. Maar ik snap, ik snap wat je bedoelt. Je hebt eer in, in Marokko. En in uh, mindere mate geldt het voor uh, de Marokkaanse migranten in Nederland. Is er, het, is er het idee van eer? Mensen hebben eer. Dat, is iets, dat, dat klinkt heel ongrijpbaar. Want uh, die mensen die dat zeggen hebben vaak geen schapen... maar misschien huis of een auto. Kunnen ook heel arm zijn... Ja. Maar omdat ze eer hebben, uh, hebben uh, bezitten ze een, een stuk immaterieel goed wat onvervreemdbaar is. Uh, dat kan ook uh, bij eigenlijk nooit echt worden aangetast. Uh, ik heb altijd gedacht: nou, eer kan beschadigd worden. Maar het heeft te maken met bepaalde families hebben een bepaalde eer die al zo ver teruggaat. Uh, er kan wat mee, uh, die, die, die blijft recht overeind staan. Dus het is ook een immaterieel iets, dat neem je mee. Sommige mensen hebben meer eer dan anderen, Word, wordt ze ook toegeschreven. Maar zie je dat, dat dan niet bij Nederlanders? Nou ja, daar wil ik straks op komen, omdat uh, Fieke natuurlijk het heeft over eer bij mediterrane culturen. Maar ik merk natuurlijk ook dat uh, Nederlanders natuurlijk ook heel gevoelig ja. zijn voor eer. Ja, zeker. Uh, ik zag laatst uh, bij Paul Witteman het sociaal akkoord overleg, dat werd besproken meneer Wintjes uh, van VNO en uh, die meneer van de FNV, de vakbond. En je zag heel duidelijk dat die twee mannen die stonden voor een bepaalde groep. Mm -hmm. De groep van de werkgevers en de groep van de werknemers. En zodra er uh, indirect of direct een opmerking werd gemaakt... over een van die twee groepen, dan kwamen ze tussen beiden. Dan traden ze op namens de groep. En daar speelt Eer natuurlijk een heel belangrijke component in. Want hoe noemen we onze cultuur dan, Fieke? Um, in, in het Engels heet het een dignity-cultuur, maar het is een waardigheidscultuur. Dus hij is, is dat wat in, met respect? Hij is of wat met... individualistischer dan een eercultuur. Ik heb een, een eercultuur is het meer een, dat je, je reputatie in de ogen van anderen is belangrijk. En in een meer waardigheidscultuur gaat het meer om je, het naleven van je eigen normen en waarden. En niet zozeer wat andere mensen daarvan ja. denken. En dus... in welke samenleving zie je dat dan vooral? Hier, in Nederland? Ja, oké, okay, maar o, karakteriseer die samenleving? Is dat dan waar we juist heel individueel zijn? Ja, uh... ja. ja maar klopt. Er is bijna niemand in Nederland die zijn eigen normen en waarden navolgt. Dat, nee, dat noemen we gekken. Die sluiten we op. Of, die vinden we heel zielig. die Tuurlijk. doen niet mee. Maar wat wil je hiermee uh, zeggen? Dat, ik, dat ik, het niet ik, klopt, dat individueel... Nou ja, als, als je de definitie hanteert, het, het volgen van je eigen normen en waarden... vanuit individueel, dan... Dat vind ik een mooie definitie, maar dan kan ik bijna niemand in de werkelijkheid vinden die daaraan beantwoordt. Nee, klopt. Het, gaat, zeg maar, het is zeg maar een relatief verschil. Zeg maar in, in, in Nederland zijn de. wat iemand anders ervan denkt, is misschien gewoon iets minder belangrijk dan ja. in eerculturen. Ja, nou, ik zou het scherper willen stellen. In een eercultuur is het heel belangrijk. Wat de groep van jou denkt. Maar ja. het is totaal onbelangrijk wat andere mensen buiten die groep buiten van de jou groep, denken. Ja, maar het gaat om je eigen groep en niet ja, om. De... Echt, dat is een heel belangrijk onderscheid. En, en hoe zit dat in, in onze cultuur dan, in de Nederlandse? Ja, cultuur? Ja, nou ja, ik, ik ben heel van de geleidende schaal. Dat betekent <lacht> dat ik al heel snel ga relativeren. En, en die element ook terugvind in mijn samenleving, de Nederlandse samenleving. Maar goed, daar, daar verschillen ja. we over van mening. Nou, ik denk dat iedereen, zeg maar het belangrijk vindt om bij zijn eigen groep te horen. Dat is die zogenaamde in-group van ja. sociaalpsychologen. Ja. Um, alleen, ik weet nog dat ik van mijn dochtertje... kreeg ik een paar jaar geleden een enorm roze etui... met allemaal prinsessen, echt zo'n Disney-etui. En ze was toen een jaar of zes en die kreeg ik van haar. En toen zei ik tegen haar van... ja, maar zometeen zien mijn collega's die etui en dan gaan ze lachen. En toen zei ze, mama, het gaat niet om wat zij mooi vinden... het gaat erom wat jij mooi vindt. En toen dacht ik van, oké, okay, dat is iemand van zes... Ja. die dus ook al denkt van, hé, hey, het gaat om wat jij mooi vindt... Ja. en niet om wat de rest ja. mooi vindt. Maar zo'n kind spreekt de waarheid. En we weten ja. dat die waarheid, dat, <lacht> dat is wijn. En daar moet water bij worden gedaan. Klopt, Om, ja. te, kunnen, om te kunnen handhaven. <lacht> exact, en, want als ze ook wat later zijn... Ja. dan mag je dus niet ja. meer in een gekke jas op het schoolplein staan... want dan schamen ja. ze zich voor ja. je. Ja. Maar wat ik interessant vind in het betoog uh, van Fieke... is dat die eer uh, natuurlijk een belangrijke rol speelt... in het in het contact met anderen. Hè? Ja, migranten, niet-migranten, autogtonen, allogtonen. Ja. En ik zie wel vaak dat, uh, dat eer heel belangrijk wordt... in een asymmetrische verhouding. Zodra migranten geworpen zijn in een wereld die ze niet kennen... Mm -hmm. uh, die vinden ze intimiderend. Uh, soms kan de geur van kan de geur al intimideren, als je die niet kent. Okay. Als je jezelf een minderheid voelt... en dat, sommige mensen vinden zelf een minderheid... omdat ze dat demografisch objectief zijn... dan kan... Dat kan de enige manier zijn om met die meerderheid om te gaan. Uh, die, die, de, dat is dan de eer. Ja. Die wordt dan opgeworpen. Ja. Maar wat zie je bij jouw ouders bijvoorbeeld? Um, ja, dat is een goede, goede vraag. M mijn ouders vinden het totaal niet belangrijk... wat de buitenwereld van ze vindt. Okay. Dat vinden ze, ze vinden het vooral belangrijk om volgens hun eigen normen en waarden... te kunnen leven. Als ze dat kunnen handhaven dan voldoen ze aan de plicht die ze hebben tegenover de traditie... tegenover het geloof, noem het maar op, tegenover de totems van onze cultuur. En ook tegenover hun eigen groep? Jazeker, zeker. Ja. maar zelfs als die groep er niet is... Hè, zelfs als ze op een plek zouden zijn waar het niks uit zou maken... zouden ze toch naar die, cult naar die normen en waarde blijven... Omdat het, omdat het gevoel voor eer heel belangrijk is. Ehm... Um, naar, buitenstaanders zullen ze proberen uh, een deel van het ingevoel te accommoderen... het een plek te geven, het misschien te onderdrukken. Anders wordt het, wanneer je tweede, derde, vierde <tus> generatie bent... je groeit op als een minderheid in een meerderheidscultuur... Ja. en je moet, daar, je moet daar met je ambities en je dromen plekken zien te vinden... Uh, ja, dan kan het met van conflict... Uh, kan die eer uh, een, negatief, een negatieve rol spelen. Omdat, omdat je, je namelijk... Omdat je namelijk vanaf dat moment voel je je geworpen in een ongelijkwaardige situatie, asymmetrisch. Je eer wordt dan ingezet om, ge om, niet aan gezi om het gezichtsverlies uh, te voorkomen. En dat gaat natuurlijk in Nederland helemaal mis. Exact. Je wordt maar daar heb je ook over. Ja, Je wordt gewoon bedreigd in wie je bent. Precies. Precies. Fieke, uit jouw onderzoek blijkt ook dat mensen binnen een eercultuur... conflicten vaker uit de weg gaan. Hoe... In eerste instantie. Ja. ja. Zeg, zeg maar dat... wat er zijn. Um, als er een conflict dreigt te ontstaan, hebben wij gevonden dat mensen uit een eercultuur um, in eerste instantie wat vriendelijker en terughoudender uh, reageren. En proberen of het conflict te negeren of op een vriendelijke, een beetje om, om, ja, omgaande manier het te benaderen. Terwijl uh, Nederlandse mensen meteen er bovenop springen eigenlijk. Ja. Ja, dat, dat, dat is ook nou, weer die asymmetrie, de machtsverhouding. Als hmm. je zelf uh, veel, veel te verliezen hebt en de ander ja. niet, nee. dan kan de ander natuurlijk veel makkelijker exact. opereren exact. en wat basiger doen. Ja. Hè? Niemand houdt ervan, een bazige baas daar houdt niemand van. Laten we het over eens. Maar wie heeft er dan het kortste lontje? De, de, ik degene denk, met de eercultuur of... Uh, ik, misschien hebben ze gewoon allebei hetzelfde, dezelfde lengte van de lont, maar dat de Nederlanders niet doorhebben dat die al brandt. Bij mensen uit een eerdere cultuur. Ja. Kijk, kijk ah, ja. ik kan me voorstellen, als je uit een cultuur komt. waarin het uh, bespreekbaar maken van het conflict. Is, is eigenlijk bijna het conflict zelf. Exact, dan ga je acute confrontatie aan. Precies, hoor. en voor ons betekent conflict benoemen eigenlijk. Een, een probleem oplossen. Het begin, wij, als wij het durven te benoemen, is dat zo. Even duidelijk, wie, wie bedoel je nu Bij met Nederlanders, Wij Nederlanders, ja, okay, ja. Ik, kan, ik kan beide petten opnemen. Ja, ja, ja, ja, en hier, ja, ja. en ja. me er toch niet ongemakkelijk <laughs> bij voelen. Ja. Um, dan, dan zeggen we eigenlijk, we gaan het samen oplossen. Ja, Terwijl het in andere culturen, en dat, hoeft, dat, dat begint misschien al uh, ten zuiden van Breda al... Dat zou heel goed het, kunnen. Het benoemen van, het op een Hollandse manier het probleem op tafel gooien... levert in andere culturen vaak heel ja. veel ongemak en uh, uh, ook uh, uh, irritatie op. Ja, omdat, omdat je dat namelijk niet doet. Nee. De Engelsen zijn bijvoorbeeld heel indirect in het benoemen van problemen. Hè. Ze zeggen niet uh, slecht gedaan, maar quite well, well done, hè. of... Uh, het uh, couldn't be better. Dat bedoelen ze eigenlijk mee het is een broddelwerk. Ja. He? Maar via die stappen komen we dan tot een ja. conflictresolutie. Ja. Maar dat klinkt maar om... dan nog steeds wel een beetje positief eigenlijk. Natuurlijk, ja, ja. ja. Maar uh, uh, omdat Nederlanders dus niet gewend zijn... aan een meer uh, indirecte manier van uh, communicatie... Ja. pikken ze ja. dat soort signalen dus gewoon ja. niet zo goed ja. op. Ja. Dus ze hebben gewoon niet door dat er iets aan de ja. hand is. Ja. En dan op een gegeven moment... Uh, dan explodeert de boel. Ja. Ja. En daar schrikt de Nederlander ervan omdat hij het voortraject eigenlijk niet exact. heeft en gemerkt. Denkt, oh, dat is een kort lontje, maar dat lontje brandde dus al een ja. tijdje. Ja. Kijk, hoe, hoe gelijkwaardiger de Nederlander zich voelt ten opzichte van de ander... hoe meer hij dat conflict uh, zal proberen te benoemen. En, maar, in, maar in ongelijkwaardige situaties, en dat zijn er nogal wat... doen Nederlanders, Nederlanders dat meestal niet. Dan zie je dat ze veel diplomatieker opereren. Okay. Zodra er macht meespeelt, belangen... Geld, status, eer. Ook onder Nederland. Dan zal je merken. Dat worden Nederland... wij dan ook heel indirect? Oh ja, zeker. En dan worden Nederlands heel diplomatiek. En dan, dat merk ik ook wel vaak wel. Omdat je dan, omdat je dan vaak het gekonkel krijgt. Mm. En, dan, <laughs> omdat, en dat kunnen we dan maar moeilijk voor ons houden. Maar soms moet het. Ja. En doet ja. men het ook. Jij ja. um, was vier hè, toen je in, in Nederland kwam. Ja. Um, heb je een verandering gezien bij jouw ouders? Of eh, lossen die conflicten nog steeds op die voorzichtige, diplomatieke manier op? Niet, niet te direct hopen dat het wegdrijft van hen? Of zijn ze nu meer nou, staan? Ze ze, ze ze zullen toch uh, uiteindelijk het proberen op te lossen op hun eigen manier. Uh, zij vinden ook dat die manier werkt. Dat die manier en dat is de, de eercultuurmanier, de, de, de, zullen we het maar eventjes hun eigen generaliserend ja, zeggen. Ja, dan, en dat, die vinden ze, dat vinden ze een hele goede manier. Omdat je iedereen in zijn waarde laat... En ook iedereen uh, dus uh, de kans geeft om, uh, om zich te beteren. Om het uh, aan te passen op zijn manier. Zonder dat de partijen gezichtsverlies leiden. Mm -hmm. Gezichtsverlies ja. leiden is, in, is, is heel pijnlijk. Dat betekent ja. bijna eigenlijk uit de gemeenschap gestoten worden. Ja. Kunnen we ons niks bij voorstellen. Wij, wij vinden dat heel moeilijk in Nederland. Wij willen alles bespreekbaar maken. Wij vinden ook dat we de lelijke dingen zouden moeten kunnen zeggen... over mensen met wie we heel dik zijn... En, maar ik heb ook door schade en schande geleerd... Dat dat, dat, dat dat doen met Nederlanders... ook vaak tot hele pijnlijke, ongemakkelijke situaties kan leiden. Geef eens een voorbeeld. Uh, werkgerelateerd gerelateerd. Uh, je werkt met iemand samen en die verricht uh, prima werk. En dat doet hij met veel plezier. En uh -huh. toch vind je dat er nog wat te verbeteren valt. En dat ja. heel direct zeggen... kan ervoor zorgen dat je drie dagen lang... van zo iemand niks ja. meer hoort. Ja. Maar, maar dat hoe, heb je... hoe, hoe moet je dat dan wel doen? Want ja. daar ben ik, nou, dan... ik, ik gebruik dan toch mijn eigen... Ik heb dan D dan, dan komt mij, laten we zeggen, mijn Marokkaanse kant om de ja. kijken. Ik probeer dan heel... Ik, ik heb geleerd ook daarin soms... die Marokkaanse diplomatieke ja. toon mee te laten spelen. Ja. Ja. En, en hoe doe je dat dan? Nou, uh, negen complimentjes en dan een en dat, kritiek. Okay. Okay. En het, het ook niet benoemen. Nee. Wachten, tot het, wachten tot het toetje. En niet meteen bij de soep. He, als je, okay. he, het, het, het, langzaam opbouwen. Dus eerst strelen en dan ja. eventjes aan het oor trekken. Ja. kijk, het is zo... Uh, in een, in een nou, noem het maar die eergerelateerde cultuur... je hebt ontzettend veel ritueel nodig... voordat je tot de kern komt. Mm. Dus als je bij elkaar op bezoek gaat... dan kom je met cadeautjes, dan kom je met vleierijen... dan kom je met honing, dan kom je met koffie. Dan ga je heel veel praten, praten, praten, praten... praten. echt alleen maar ritueel. Je hoeft ook totaal initiatief te nemen... Dat gaat vanzelf wel. Dan helemaal aan het uh, einde. Ja. Heel veel uh, gekuch en gedoe. Dan pas uh, wordt, uh, wordt, uh, wordt het thema benoemd. Of het, het heet hangijzer. Okay. En, dat, en dat benoemen kan heel kort duren. Okay. En, dat, en dat is dan om de relatie onderling Heel te belangrijk. Halen. Omdat okay. je weet. Je hebt elkaar nodig. Misschien begint er een ja. periode van droogte. Ja. Misschien mislukt de oogst. Ja. Misschien heb ik hier op een dag nodig. We ja. hebben elkaar nodig. Dus je kunt... Niet, het risico niet nemen om iemand te schofferen. Okay. Leo Bormans, u komt uit België. Hoe gaan Belgen met conflicten om? Ja, België er is maar één Belg, dat is de koning. Voor <laughs> de rest zijn het Vlamingen en Waal. <laughs> <laughs> Ik, kan Ik kan daar heel weinig, heel weinig over zeggen. Um, de, hoe Belgen daarmee omgaan... Wat ik heb onderzocht is hoe mensen in heel de wereld uh, met liefde omgaan en of daar grote verschillen in zijn. Ja, maar daar gaan we het straks over. Ja. En wat die Belgen, nou, de, wat, we, wat we wel zien is dat, uh, dat de walen bijvoorbeeld uh, gemakkelijker lichamelijk contact maken. Die zoenen elkaar elke morgen. Op, elke, op de werkvloer mannen, mannen, vrouwen, vrouwen, alle collega's zoenen elkaar. En ik was laatst in Noorwegen voor een lezing en daar was op een bedrijf de regel dat je uh, elkaar maar mocht aanraken tot aan de elleboog. Mm. Uh, hoger dan de elleboog was al onmiddellijk seksueel mis. Um, dus je ziet daar wel heel grote verschillen. Want elkaar aanraken, euh, liefdevol met elkaar omgaan, elkaar zoenen... zijn dingen die oxytocine in onze hersenen teweeg brengen. En dat is net iets wat bijdraagt tot een meer liefdevolle wereld. En dat, um, als we, er is een, een onderzoeker in het boek die zegt... Als we met z'n allen vanaf vandaag 6 miljard mensen beslissen dat we 8 hugs per day zouden geven, 8 <laughs> hugs een per dag, 8, 8 knuppels per dag, ja. dan, gaan we, dan gaan we meteen een veel liefdevollere wereld tegemoet. Maar uh, zegt u dan eigenlijk van als je een conflict wil oplossen, dan moet je elkaar alleen even aanraken, dan is het, uh, het oké? Okay? Hoe, hoe... Als het zo simpel was, dan waren ah. alle conflicten al lang opgelost. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar hoe, de hoe doen wel... Vlamingen dat dan als er een conflict is? Hoe gaan die dat te lijf? Minder direct als Nederlanders, absoluut. Uh, Wij schrikken daar toch altijd van. Ik, ik schrik zelf ook al van Nederlandse televisieprogramma's vaak. Hoe, hoe direct mensen uh, zijn ook... Uh, ik noem dat vaak onbeschoft. Ik, in onze cultuur zou men dat onbeschoft noemen. Maar ik begrijp het wel. Ik, ik, ik vind het ook op, op vele momenten veel helderder, veel duidelijker. Maar ik weet, mm, het kan ook pijn doen, denk hm. ik. Uh, zoals, het, uh, zoals ik uh, sommige dingen zie gebeuren. Wij doen dat wat indirecter. Dat heeft veel te maken met taboes die toch moeilijk bespreekbaar blijven. Um, je zegt niet zo gemakkelijk iets, iets slechts over iemand anders. Um en zeker niet als het gaat over dingen als, als de liefde of, of, of seks of, of noem maar op. Er zit toch veel meer taboe op in Vlaanderen dan in Nederland. Maar ik denk in Nederland op die onderwerpen ook wel. Dat we daar toch niet al te direct over zijn. Ja, wat ik vaststel. Ik, vast ik heb nu een boek over de liefde geschreven. En uh, wij weten, alle liedjes gaan erover. Alle films gaan erover. Alle ja. theaterstukken gaan over de liefde. En als ik dan vraag aan mensen. Wil je mij eens drie serieuze dingen zeggen over de liefde? Nou, ja. dan valt hun mond dicht, want dan weten ze niks over te zeggen. Ook niet in Vlaanderen, ook niet in Nederland. We laten ons leiden door de sprookjes, door de fabeltjes van okay. filmpjes. Nou, daar hebben we het straks dan nog even uitgebreid over. Maar eh, is er niet een groot verschil tussen, Fieke, wat jij beschrijft... tussen de randstad en de provincie? Eh, <laughs> eh, ik ben geboren in een dorp. Volgens mij weten die dingen daar ook nooit zo direct benoemd, hoor. Nee. Nee, dat zou heel goed kunnen. Dat het zeg maar vooral in de Randstad mensen wat directer zijn. Terwijl ik kom zelf uit Zeeland. Wij hadden ook veel meer beleefdheidsvormen. Mm -hmm. was, uh, ik sprak mijn docenten altijd aan met meneer of mevrouw. En dat mm -hmm. is hier al heel anders. Ja. Dus het zou best kunnen dat inderdaad de meer agrarische gebieden... dat daar ook uh, andere normen... Ha hebben bestaan. wij ooit over heel Nederland een eercultuur gehad? Um, misschien vroeger wel. Dat het, vroeger had je ook de, de edelen. En de, Omdat het toen ook niet een, een centrale de, regering was, exact. een centrale macht. Exact, dat zou heel ja. goed kunnen. Ja, ik, ik was vanochtend bij de opening van het Rijksmuseum. En het topstuk van, van het Rijksmuseum is een stuk wat gaat over, over eer. Dat is de nachtwacht. Ja. Dat zijn burgers die de wapens opnemen ja. om hun kwartier... Ja. Ja. het kwartier tussen uh, Nieuwmarkt en uh, wat nu de Bijkorf is... Ja. te <laughs> verdedigen ja. tegen rappers. Ja. Uh, mensen van buiten die naar binnen willen. Ja. En je ziet ze daar staan. En hoe, hoe Rembrandt ze afbeeldt is precies zoals we die nog ja. steeds kunnen zien in de blikken van mensen die dat eergevoel uitstralen. Trots. Maar in wezen, is dat ja. ook allemaal buitenkant. Hè? Als, we, als we over de liefde bijvoorbeeld vragen stellen... aan mensen uit verschillende culturen, Japan, Chinezen, Amerikanen... en we vragen en via vragenlijsten dingen te beantwoorden over de liefde... dan krijg je heel uiteenlopende antwoorden. Maar als je via hersenonderzoek nagaat... wat het verschil is tussen Amerikanen en Chinezen of Marokkanen of Finnen... dan is er helemaal geen verschil in hmm. de beleving van de liefde bijvoorbeeld... Als je met vragenlijsten werkt, dan krijg je gewenste gedrag. En dan gaan uh, mensen uit bepaalde culturen heel timide, heel terughoudend antwoorden. En westerlingen heel, ja. uh, heel open ja. en dan gaan... Alles nog wat overdrijven op het ik. En de anderen gaan zich die minder opstellen. Dus onderzoek dat zich alleen baseert op wat mensen zeggen, dus uit vragenlijsten, heeft ook, heeft ook nadelen. Sinds kort weten we ook heel veel dingen uit de hersenscans en die ons, die ja. ons veel meer uh, leren over de universaliteit dan over de verschillen. Maar Ik denk mensen. niet dat Fieke via vragenlijsten heeft gewerkt. Hè? Ja, het is ook jouw ja, eigen observaties, toch? Van alles de... van alles. <laughs> <laughs> Echt, gewoon, dat kunnen inderdaad observaties zijn of uh, vragenlijsten ook. Goed, we gaan het zo meteen hebben over uh, de liefde. Maar eerst gaan we naar de muziek. Um, want Habiba is hier met haar harp. En um, ze gaat het nummer Sweet Talk spelen. En dat komt van haar nieuwe CD, Take Flight. Habiba. Sweet talk, sweet talk, I like the way. You look at me when I sweet talk. On my high heels and my tight skirt. Oh, love being a woman. Sweet talk, sweet talk, I like the way you look at me when I sweet talk On my high heels and my tight skirt Oh, I love being a woman We don't have to be a relationship Building something ugly like that All I need in life is a skirt that's worth its price With the right shoes, we'll never get the blues On my heels, I'm a girl made of steel A girl made of steel who knows to strike a deal. Strike the deal of oh, sweet talk, sweet talk. I like the way you look at me when I sweet talk on my high heels in my tight skirt. Oh, I love being a I can tell you're impressed at best By me walking on those goddamn heels I can tell you're impressed at best By me walking on those goddamn heels My hair are wild and my lips flaming red You wanna know what hit you When you're the one I'm aiming at Strike the deal Oh, sweet talk, sweet talk I like the way you look at me when I sweet talk From My high heels and my tight skirt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 E eee, eee, Maar uh, uh, ja, het is een klein harmpje, harpje dat ze. Hoe uh, ja. heet zo'n harp? Uh. Een troebedoe-harp. Ah, een troebedoe-harp. Ja. Uh, uh, het nummer dat je uh, speelde was Sweet Talk En dat komt van je nieuwe cd, Take Flight. Uh, die 18 april uh, wordt gepresenteerd in het Pleintheater in Amsterdam. En daarna ga je naar Rio de Janeiro, naar het Harpfestival of zoiets? Ja, daar ga ik drie keer spelen tijdens het Harpfestival... dat daar georganiseerd wordt. Ah, fantastisch. En daarna af en toe ook nog naar Scandinavië. Ja! <laughs> en wat je daarna allemaal gaat doen hier in Nederland... ga je dan spelen en dat moeten mensen maar bekijken... op jouw website, habiba.nl. Dankjewel. Dankjewel. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur Pavlov. En vandaag praten we in Pavlov met sociaal psycholoog Fieke Haring... met schrijver en programmamaker Abdelkader Benali... en met journalist Leo Bormans... van wie net een groot boek over de liefde is uitgekomen. Aan honderd onderzoekers uit vijftig verschillende landen... heeft hij gevraagd wat liefde is. Waarom sommigen van ons er telkens weer verstrikt in raken... en waarom anderen in staat zijn jarenlang in liefde samen te leven. Hun antwoorden staan in The World Book of Love. Het wereldboek van liefde. Meneer Bormans, over liefde is al zoveel gezegd en geschreven. Waar was u naar op zoek? Ik was op, ik, ik was op zoek naar, naar wat mensen drijft in, in, in hun handelen. En dat, uh, dat, dat kan zijn geluk in eerste instantie. Als je al mensen vraagt wereldwijd wat, waarin, wat hun handelen drijft, dan is dat geluk. Maar ook wel liefde. Mensen worden gedreven door liefde. En als je dan ziet dat uh, wat we weten over de liefde... toch eigenlijk maar gebaseerd is op fabeltjes... veronderstellingen en verhaaltjes die we kennen... dan wil ik toch wel weten wat onderzoekers daarover te zeggen hebben. En dan uh, ontdekte ik dat er zoveel uh, onderzoek is... in neurowetenschap, in economie en sociologie... Dat niet, dat niet tot bij ons komt, omdat het in die wetenschappelijke studies blijft staan. Ik wil een brug slaan tussen Oxford Street en Main Street, tussen de universiteit en de Dorpstraat. En dat probeer ik te doen door wetenschappers zelf aan het woord te laten en in duizend woorden te laten samenvatten wat we weten over de liefde. Ja, en je hebt ze over de hele wereld gevonden. Wat hebt u ervan geleerd? Van al die antwoorden die u gekregen hebt. Ja, het zijn, het zijn meestal onderzoekers die zelf al twintig boeken geschreven hebben. Dus dat betekent dat, we, dat in dit ene boek, de World Book of Love, een bibliotheek ja. samengevat is van meer dan vijftien meter boeken. Het is en ze hebben het zelf gedaan. Het is hun interpretatiekader. Mm het -hmm. zijn honderden interpretatiekaders... waardoor ik ook wil zeggen dat er niet één interpretatiekader is. Er ja. is niet het geheim van de liefde. Maar wat, ik, wat we lang hebben gedacht... is dat het een heel complexe zaak was, de liefde. Maar wat nu blijkt uit heel dat onderzoek... als ik dat vergelijk, dan zeggen al die onderzoekers mij... het is helemaal niet complex. Het is iets zeer enfodigs. Nee, liefde is iets zeer unfoldisch. Het is iets, zeer duidelijk. We zien wat er in de hersenen gebeurt als iets zeer duidelijk. Wat het, wat het punt is, het is niet complex, maar het is uniek. Dat betekent dat het voor jou en voor mij en voor ieder ander mens heel verschillend is. Dat maakt het misschien complex, maar dat is het niet. Wat zien we bijvoorbeeld in, in, in, in dat liefdesonderzoek als, als, je, als, je, als je de hersenskans bekijkt? En dat zijn nog maar heel recente analyses die men kan maken. Hè? Nog maar goed acht, negen jaar dat die onderzoeken bezig zijn. Wat zien we wat er gebeurt bij een mens die verliefd wordt? Dan gaan dezelfde hersengebieden oplichten. als bij, een, uh, bij drugs, bij ja. cocaïne, speed. Um, uh, zo erg is dat. Dat is een enorme boost die je krijgt. Is dat verslavend? Gaat... Het is ook verslavend. Je gaat dan aan je geliefde plots niet één sms sturen, maar 50 <laughs> per dag. Hè. Je, je, je wordt... Het is enorm verslavend. Um, en je lichaam gaat zich daar ook tegen verzetten. We gaan zoveel stress ontwikkelen, zoveel cortisol ontwikkelen... dat na een jaar, anderhalf jaar, ons lichaam zegt... nu is het genoeg met die gekte. Uh, verliefdheid is een oogziekte en die gaat weer weg na een tijdje. Um, en fout is dat veel mensen dan gaan denken dat ook de liefde weg is. Om de, en dan maar een andere partner gaan zoeken. Maar helemaal niet zo. De liefde nee. is niet weg. Het is die gekte die weg is, die projectie die wij maken van maar, de, van, op de ander. Maar u zei, het, het, het is eigenlijk veel eenvoudiger ja. uh, dan wij eigenlijk denken. Ja. Ja, ja De, de eenvoud maar... zit hierin, dat als we in, in liefdes, in, in hersenonderzoek zien, wat er gebeurt bij mensen die liefde ervaren, en dat is dan wat anders dan verliefdheid dan komt er iets heel eenvoudigs, een heel eenvoudig hersengebied aan, de, aan in actie, en dat is namelijk de rewarding system, het beloningssysteem. En Dat is hetzelfde ding wat we zien gebeuren als je een cadeautje krijgt. Je krijgt enorm graag cadeaus, maar je geeft ook graag cadeaus. Hè. Ja. Voor, voor blij, bang en boos moet je, kan je best alleen ja. zijn, maar voor liefde dan moet je minstens met twee voor zijn. Als je dus ergens staat met dat cadeautje en niet Iemand neemt het aan, dat is de onbeantwoorde liefde. Maar als iemand dat cadeau aanneemt... en jij krijgt dat cadeau nog eens terug... en je bouwt dat cadeau op tot een geweldig mooi ding... dat is wat liefde is. En dat is ook wat onze hersenen herkennen... als een, een sterk beloningssysteem. Maar dat zelf ook in het dagelijks leven? In het omgaan met die liefde, deze wetenschap? Ah, natuurlijk, maar dat doen wij allemaal. We doen niet anders elke dag dan, uh, dan, dan liefhebben of proberen lief te hebben. Dat is ook een gigantische menselijke kracht. Hè? We zien ook bij de gewervelde diersoorten... Er zijn 5% gewervelde diersoorten die uh, er in staat toe geweest zijn om liefde te ontwikkelen. Het mens is niet alleen, er zijn er nog wel wat. Maar die diersoorten die een vorm van liefde ontwikkelen... daar zijn ook de hersenen enorm gaan groeien. Dus um, liefde doet ons ook groeien, doet ons ontwikkelen. is een enorme motor voor de mens. Dat is niet zomaar een gevoel. Hè. Het is eerder iets in de orde van uh, leven en dood. Fieke Haring, ken je het? Vind jij de liefde... Uh, oh ook niet complex. <lacht> nou, ik ben ooit afgestudeerd op opoffering in intieme relaties. Ah, Kijk eens. <lacht> dus, um... ja, een van de onderzoekers zegt hè, dat als je de definitie hebt... opoffering is liefde. Hè. Uh, uh, sommige mensen denken dat. Hè. Opoffering is liefde. En er, er is een van de professoren die zegt dat hij een patiënt heeft... die, uh, die van zijn partner altijd vraagt dat hij dingen op, opoffert. Dat hij plots uh, een andere job moet hebben... moet mee verhuizen, een hobby's moet opgeven omdat die mens heeft geleerd dat liefde opoffering is. Dat heeft hij van zijn moeder geleerd. Want het denken van, ja, opoffering, dat is liefde. En hoe meer iemand voor mij opoffert, hoe meer liefde ik krijg. Maar dat is natuurlijk een illusie. Net zoals al die liefdes uh, de, toepassingen en illusies zijn. Het zijn constructies. Hè? Uh, liefde is een constructie. Die is verschillend in Japan, in China, in België, in Nederland. Die is verschillend van gezin tot gezin. Iedereen bedoelt nagenoeg iets anders met het begrip, ik hou van jou. Is liefde een, uh, een constructie, Abdelkader Benali? Const uh, ja, zoals uh, zoals uh, de mens ook een constructie is. We vinden iets van onszelf. En we, we vinden het prettig als de on ander ons daarin bevestigt. Dat, dat ja. creëert, ja, creëert ja, groei. Dat zien we zelf met speeddates ja, bijvoorbeeld. Ja. De Speeddates vraagt men al mensen voor de speeddate. Aan welke eigenschappen moet iemand voldoen die je gaat. ideale partner. En dan kijkt men als die eruit komt. Uit die speeddate met wie hij buiten komt. Ja. En dan zie je dat dat helemaal niet klopt. Met, met dat lijstje waarin <lacht> we binnenging. En hoe ja. komt dat? We, we weten wel dat we op zoek gaan naar iemand die humoristisch is. Die lief is. Die aardig is. Ja. Maar waar we vooral op zoek zijn, naar, zijn. Is naar iemand die ons lief vindt. Naar iemand die ons humoristisch vindt. Die ons ja. grappig vindt. Wij gaan op zoek naar onszelf. Vind de ander. En dan weet je, weten we vanuit de sociale psychologie dat het niet zozeer is dat opposites attract. Het is niet zozeer dat je juist naar een heel ander iemand op zoek gaat, maar vooral naar mensen die in belangrijke opzichten op jou lijken... die dezelfde ja. achtergrond ja. hebben... We zien dat zelfs met het internet ja, nu, nu... dat ja. mensen die, die via internet elkaar leren kennen... uiteindelijk toch bij iemand terechtkomen... die bijna om de hoek woont... die ja. nagenoeg ja. dezelfde ja. opleiding heeft... Ja. dezelfde ja. achtergrond heeft... Ja. dan zou je denken, die komt nu met een Chinees af... die totaal afwijkt van zichzelf. Nee, dat is niet zo. We gaan zelfs soort zoekt soort, ja. Zou dat het belangrijkste zijn wat jij in het boek zou schrijven, Fieke? Uh, hè? Want dat was de vraag van Masja Wat zou jij... Ik zou zeggen dat... Um, Mensen die herkenbaar voor jou zijn, dat dat veilig voelt en dat dat op den duur tot een soort liefde kan uitgroeien. Dat dat je herkend wordt en dat je mensen herkent in wie ze zijn. Maar kan het, hm. Is dat ook niet een beetje saai als je heel erg op elkaar lijkt? Nou, nou dat is juist heel erg leuk. Want <lacht> ja. uh, hoe meer je op elkaar lijkt, hoe meer verbazing je erbij hebt van. Kan die persoon? Oh, vind jij dat ook? Kan die? Ja, <lacht> het idee dat je dus met de, uh, wat ik merkte, uh, met, iemand, met hmm. iemand uit eten gaan. Hmm. He, in ieder geval, mijn vrouw. En dan heb ik het gevoel van, ik hoef, ik hoef haar een uur lang niks uit te leggen. Ik hoef haar helemaal niks te zeggen. En toch kan ik heel rustig een uur lang, ik ben een snelle eter... maar <laughs> toch kan ik een uur lang lekker met haar eten en drinken. En er hoeft niks te gebeuren. Ja, dat vind ik zo'n En dat verklaar bijzondere je doordat jullie zo op elkaar lijken? Ja, misschien ah ja, blijkbaar bevestig je toch iets in dat moment over elkaar... wat je niet, wat je, je kan het wel gaan benoemen... Uh -huh. nou, dat, dat is het einde van de pret. Nee. Maar als je ook om dezelfde dingen kunt lachen... als je dezelfde soort humor hebt... of dezelfde kan genieten van dezelfde muziek... Dat, zijn, dat schept een enorme band. Ja, maar we zien in, in armere culturen bijvoorbeeld... Hè, dat uh, daar iets heel anders gaat spelen. Hè? Iemand die, daar, daar, daarin, het zijn juist complementaire mensen die elkaar gaan aantrekken. Een half en een half is dan één. In een westerse cultuur, een, een beter ontwikkelde cultuur... waarin, waarin mensen als individu ook staan... en de anderen niet echt nodig hebben om te kunnen overleven... dan wordt één en één drie. En ja. dat zijn we daarvan gaan maken. Mm. Maar in culturen waarin, waarin je echt elkaar nodig hebt, is het, is het heel handig om niet soort bij soort te zijn. Maar iemand te hebben die erg handig is in het ene. En waarin jij totaal niet in kan overleven. Dus ook dat is, dat, mm. is cultuur bepaald. Maar dat heb je ook in Nederland. Je moet niet twee hele dominante personen, als je die naast elkaar zet, dat ja. wordt ook vuurwerk. Terwijl ja. je dan beter een meer dominant ja. en een. Ja, het werkt vaak beter in een relatie als de dat allebei de personen heel goed weten... wat hun eigen belang is in die relatie. Als je dat goed aan elkaar kan... Belangrijker is nog het verhaal dat elke mens heeft. Elke mens heeft een bepaald verhaal over de liefde. En dat heeft hij ergens geleerd. Dat heeft hij vanuit zijn cultuur, mee zijn gezin... rolmodellen enzovoort. En er zijn een, een, een, een dertigtal soorten verhalen... die in een bepaalde hiërarchie staan. En jij hebt een bepaalde hiërarchie van al die verhalen. Bovenaan kan staan de romantische reader... en onderaan kan staan SM... Maar bij andere mensen kan SM bovenaan staan en de Romaanse ridder onderaan. We hebben allemaal die hiërarchie. Mm -hmm. En in de mate dat die hiërarchieën bij elkaar aansluiten, dat is de perfect match. Mm. En als je iemand in je leven tegenkomt waar dat de hiërarchie beter aanslaat dan bij, die, dan bij jou, dan ga je daarmee in zee. Af de Jouw vrouw, komt die uit dezelfde cultuur of heb je een, iemand uit een heel andere cultuur? Ja, ik... Het gaat weer zo antropologisch worden. Terwijl ik die afhankelijkheidsrelaties veel interessanter vind om over te praten. Maar Mijn, mijn vrouw komt uit Amsterdam-Oost. Okay. En ik kom uit, uit Rotterdam. Uit Stogge, ja. En We, zijn alle, we dus. hebben allebei een Marokkaanse achtergrond. Uh, dat, dat, dat, uh, en dat zorgt ook voor heel veel verwarring. Dat is juist het grappige. Omdat je namelijk denkt, het is vanzelfsprekend. Maar het is helemaal niet vanzelfsprekend. Dus heel veel verwarring creëert dat. En ik denk dat als mensen zich dat bewust zouden zijn... dat, dat, dat, dat veel relaties mak soepeler zouden lopen. Ja, dat je op basis van een bepaalde gelijkenissen... verwacht ja. je de, heb je een bepaald ja. verwachtingspatroon, maar iemand blijft toch... We, gaan, we redeneren toch vaak op, op basis van oppervlak, oppervlakkige zaken. Van, dus het is bekend, dus die, hij of zij begrijpt dat wel. En dan ken je elkaar een tijdje, gaat de verliefdheid weg... En er is, dan het echt er is pas. één zinnetje waar we nooit be, dat we nooit beu worden. En dat zinnetje is: Ik hou van jou. Dat mag je tien keer per dag zeggen en honderd keer per dag. We vergeten dat. We zijn vaak nou, veel vriendelijker. Nou, maar dat geloof je toch op een gegeven moment niet meer? Als jawel, dat er jawel. Je wordt gezien. Nee, nee, nee. We vergeten dat. We zijn vaak ja, je, wat, veel vriendelijker. Wat, wat, wat probeer nee, je goed te maken? We zijn veel vriendelijker, we zijn veel vriendelijker voor wildvreemden. Vanmorgen in, in het hotel heb ik dank u wel gezegd tegen de ober die mij een kop koffie bracht. En als mijn vrouw dat thuis doet, dan zei ik het niet. En wel, ik, ben veel, ik ben veel onbeleefder. De meeste mensen, dat blijkt ook uit het onderzoek, zijn onbeleefder voor hun eigen partner dan voor vreemden. Als er een vreemde binnenkomt, dan maak je daar tijd voor. Als je partner binnenkomt, dan heb je hem vaak niet eens gezien of gehoord. Of je doet of je hem maar niet gezien hebt. Maar is dat een liefde? Of... Nou, het... Dat is geen teken van liefde. En je kan net dat leren dat je ook tekens van liefde kan geven en dat je die kan blijven geven, dat het niet vanzelfsprekend is. We zien in, in de studies die wij. Is die vanzelfsprekendheid erop... juist misschien wel van. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. We zien lang in, in, in relaties die, lange duren, die lang duren. En wat daar de kracht van is, is net dat ze durven nee. blijven de liefde uitvinden, elke dag opnieuw. En zich daar bewust van zijn, daar ook initiatieven voor nemen om het samen leuk te maken en niets vanzelfsprekend te vinden. In tegendeel, om ook samen nieuwe experimentele dingen op te zetten. Nou, hebben we uh, een aantal stellingen uit het boek uh, uh, gehaald, die we nog even op tafel willen leggen? Ik ben heel benieuwd. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, nou, allemaal gebaseerd op uitspraken van de mensen die jij uh, hebt aangeschreven. Ja, eh. wel. Ja. We beginnen met, uh, met eentje. Uh, bij ware liefde voel je je ook na tien jaar nog lichamelijk aangetrokken tot je partner? Leo. Ja, dat, dat is ook zo. Maar, het, maar, maar wat, we niet, wat, wat een illusie is, is dat passie altijd zo toenemen, ook dat ze zo afnemen, dat is ook een illusie. Dat is iets dat op en neer gaat. Hè? Dat, dat, dat, elke mens verandert, Wij veranderen permanent. Ieder, ieder mens verandert om de zeven jaar redelijk fundamenteel. Als je dan nog eens met iemand anders samen bent, die ook nog eens verandert in die zeven jaar, ja, dan is de relatie kwadraat veranderd natuurlijk. Uh, passie verandert, intimiteit verandert, toewijding verandert. Um, die verandering niet willen zien, dat is problematisch. Die verandering zien, ze een kans geven, de ander ook laten groeien, stimuleren in zijn groei. Wat we uit het onderzoek zien, bijvoorbeeld, is dat mensen die elkaar stimuleren in groei, in succes, Heel veel partners zijn jaloers op het succes van hun eigen partner. Hè. Je zou dat kunnen uh, van verbaasd zijn. Maar het aanmoedigen van de ander in zijn groei, in zijn verandering, is net een teken van liefde. Veel groter nog dan wat we gaan denken zijn zorg besteden aan elkaar. Wij denken dat zorg besteden... Als je maar ziek bent, als je maar problemen hebt, dan zal de partner wel voor je zorgen. Nee, nog veel belangrijker voor langdurige relaties is dat mensen elkaar aanmoedigen, vooral als het goed gaat. Okay. Fieke, je, je zat enorm te knikken even toen Leo Bormans hierover begon. Over die wisselingen in, in passie. Ja, ik heb, ik heb gisteren ook heel even door het boek gekeken. En wat ik interessant vond is dat um, passie ontstaat... bij een snel groeiende intimiteit tussen mensen. Dus in het begin ken je elkaar niet hmm. zo goed. En dan leer je elkaar snel beter kennen en dat, dan, dan krijg je enorme passie. Nou, dat weet iedereen als hij net verliefd is. We gaan naar elkaar toe groeien zelfs. <laughs> hè. Er komt veel meer testosteron vrij bij de vrouw en veel minder testosteron bij de man. De man gaat dus liever worden en de vrouw gaat assertiever worden. Maar Wat ik dan leuk vind is dat je dan op een gegeven moment ken je elkaar goed en dan zal die passie wel een tijdje wat minder worden. Maar als er dan een conflict kwam, stond in het boek, dan verwijder je dus eventjes van elkaar en daarna groei je dus, als je het goed maakt, weer heel erg snel naar elkaar toe. En dan krijg je dus de Het geheim van de langdurige, Het geheim van langdurige Goed relaties is eigenlijk een harmonica-principe. Waar je soms kort bij elkaar bent... en soms ook weer ruimte geeft aan de ander om zelf dingen te doen. Koppels die elkaar verstikken in altijd bij elkaar te moeten blijven zijn... die, die, die maken ook de liefde dood. Het is maar zuurstof geven aan elkaar, ruimte geven aan elkaar... maar afwisselend, zoals een harmonica dat je af en toe weer elkaar even loslaat... En dan weer terug bij elkaar komen. Okay. We de, de, doen de volgende stelling. Ja. Hè, anders blijven we over die passie. Hartstikke mooi. Maar de volgende stelling van ons is... De ideale partner heeft een perfect karakter. Dus Die is mooi, intelligent, lief. Heeft gevoel voor humor. Ja, dat is ook zo. Fieke gaat op dit moment. <tie> oh. Nee, nee, nee. Het, het, het heel merkwaardige is dat wij nooit snappen... de relaties van onze vrienden... Als wij zeggen, ik, ik snap dat zelden. Van, hoe komt nu dat die twee bij elkaar zijn? We snappen dat niet. We kennen onze vrienden nog thans goed, maar we snappen die relatie niet. En hoe komt dat? Omdat de enige echte ware natuurlijk niet bestaat. Dat het, het, het gaat erom om er eentje maar te vinden in de wereld die jou lief vindt en die jij lief vindt. Dat hoeft niet de perfectste, de knapste, de mooiste. Want als dat zo zou zijn, dan zou dat zelfs gevaarlijk zijn voor onze relatie evolutionair gezien. Want iemand die de knapste, de leukste, de seksiste is voor iedereen, ja, die zijn we binnen de kortste keren kwijt. Maar, maar de, lak, de lakmoesproef is toch dat je... De... Vooral dat je de negatieve eigenschappen van de partner... of de zogenaamde negatieve eigenschappen wilt accepteren. Dat is, dat is echt de test voor een goede relatie. Want die goede eigenschappen su zijn subjectief. Dus altijd iemand slimmer, altijd iemand mooier. Vooral als de jaren beginnen te tellen. Maar dat je die negatieve eigenschappen... dat je daar gewoon je hand, een dikke handtekening onder zet van... ik weet dat je ze hebt ik accepteer ze en dat, goeie, goeie, en dat goeie, zorgt voor ruimte. Relatie's, in de relatie. Er is een Michelangelo-fenomeen dat eigenlijk zegt... dat goede relaties erin slagen om het beste in de ander wakker te maken. Hè. En dus mensen die elkaar graag nou. zien, is, er een kracht, is een kracht die je, die je hebt om het beste... veel koppels slagen ja. erin om het slechtste in elkaar wakker te maken. Waarom, ja. waarom heb jij ja, bedenkingen? Ja, ik, over omdat elkaar, ik, ik heb gemerkt, ook in de conflicten... het, het, het bloed onder elkaars nagels vandaan halen... kan soms ook leiden tot hele interessante inkijkjes in elkaars ziel waardoor je elkaar beter leert kennen en ook dieper kan hechten. Ja, als we daar maar woorden voor vinden, en dat probeer ik met de World Book of Love ook te doen, een, uh, woorden binnenbrengen. In het boek staan 120.000 woorden over de liefde. En die kunnen we als een derde speler binnenbrengen in een relatie. Men is dikwijls in relatietherapie gaan denken dat het gaat over communicatie. Maar het gaat helemaal niet over communicatie, het gaat over liefde. En dat is een derde belangrijke speler in de relatie tussen mensen. Ik heeft bedenkingen. Ik probeer het te begrijpen. Weet je wat, we doen nog even een andere stelling. Uh, liefde maakt blind. Ja, liefde is een oogziekte. Uh, dat noem je net ook, hè? wat ja. Doe je dat, is, dat is een projectie, hè? Dus uh, na verliefdheid volgt altijd teleurstelling. Er volgt niet liefde, maar teleurstelling. En hoe komt dat? Omdat we in onze verliefde fase uh, een projectie gaan toepassen op de ander. Die wordt god, die wordt mooier, hmm. die wordt knapper dan dus die, toch die toch eigenlijk werkelijkheid. De ideale. Ja, en op een bepaald moment stel je gewoon vast dat dat natuurlijk niet klopt. Maar dat ligt niet aan die ander, dat ligt aan de projectie die jij van de ander hebt gemaakt. En dat inzicht is iets dat we ook kunnen leren en dat je gewoon behoedt voor, voor domme dingen. Dat je zegt van oké, okay, we weten dat, dat die projectie, dat dat, dat eigenlijk ligt bij mij en niet bij de ander. Maar betekent dat dat, dat verliefdheid nooit kan omslaan in liefde? wel. Het, het, het, het punt is kan. Verliefdheid kan omslaan in liefde. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. En het kan ook zijn dat liefde blijft duren. Het kan, maar dat hoeft niet per se zo. En kan je ook zonder verliefdheid beginnen? Kan dat het tot een goede relatie leiden? Ja, we zien bijvoorbeeld op het internet... dat heel andere dingen, mechanismen gaan spelen. Mensen gaan heel snel intiem worden... voor ze elkaar zelfs maar gezien hebben. Dus je krijgt dan een omgekeerde situatie... dat er heel grote intimiteit is via het internet... via chatten enzovoort. En pas nadien leren... Iemand zien en, en, en, en samen een koffietje drinken. Maar hoe, terwijl uit het op... hoe, in, hoe uit die intimiteit zich? Hoe uit die intimiteit zich? Is dat heel vertrouwelijk? Op het internet. Op het internet ja, je kan heel vertrouwelijk met elkaar omgaan. gaat heel snel heel vertrouwelijk via datingsites. En je mag niet vergeten dat in het Westen op dit moment al uh, de helft van de relaties bij dertigers tot stand komt via uh, datingsites en via het internet. Dat maar zijn dat is heel belangrijke dingen. Hè? Makkelijk omdat je elkaar niet ziet. Absoluut. Want u ja, heeft heel veel taboes dan, op. Maar oh, het lijkt in. ook een beetje op uitgehuurd worden dan, hè? Want dat. dat... Daar de verliefdheid eigenlijk ook een beetje over. Ja, het is de omgekeerde weg. Ja. Maar is het juist makkelijker om vertrouwd te worden omdat je elkaar niet ziet? Ja, natuurlijk. Dat dat is ja, en er is er heel wat theatraliteit bij. Dat, dat nee. internet en die dating sites, er wordt wat afgelogen en ja. verzonnen en Absoluut. opgetuigd. Maar om, dat doen we in ons eigen de, de, leven de, ook hoor. Precies. We zijn ook maar uh, verkleden chimpansees. Natuurlijk, maar het, de, de chimpansees snappen pas echt wat ze aan elkaar hebben als ze elkaar ruiken. He, dan, dan begint het moment dat je iemand dat echt vertrouwt. Dat geldt voor mensen trouwens ja, ook jij zei in het begin al van over de liefde raak je niet uitgepraat Zeker en niet, niet uitgeschreven. Nou, dat blijkt wel weer, want het is zeven uur en we zijn nog lang niet <lacht> klaar. Uh, maar dit is wel het einde van Pavlov. Met dank aan Fieke Haring, Abdelkade Benali en aan Leo Bormans. Zijn boek The Great Book of Love is deze week verschenen bij Lanno. Ja, het is eigenlijk The World Book of Love. Maar dat maakt allemaal niet uit. Luisteren. als je wilt reageren... mail ons dan. Pavlovradio.ntr.nl Na zevenen gaat Radio 1 natuurlijk verder... Met Langs de Lijn. En wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. Dag. <hums> NTR: Informatie, Educatie en Cultuur.